Wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had voor mij? hij En je kleurt de lucht ineens weer hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent. We're Zingen. Het is een tragisch lied over losbandigheid. Het gaat over een dame uit de hoogste kringen. De neen ging tot het kwijt die kon zij niet bedwingen. Zo raakte zij haar eer en repetatie kwijt. Ze niet laten Ze naar iedere man Dat liep veel te veel in de gaten En oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, Daar kwam van Haar man had eerst geen aandacht Aan haar kwaal geschonken.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 ze longte naar iedere man, daar liep veel te veel in de gaten. En, oh, o, oh, o, oh, oh, daar kwam nare geit van die. Yeah. Yeah. Zij werd een danseres in een der minste kroegen.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 Jouw hand, dan maken we samen onze droom. Radio Hadseflats. een programma van de lokale omroep gehoorle. Maandagochtend in mijn hart De tijd gaat weer zo tergend traag voorbij Ik denk alleen aan jou De regen die nog even valt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 We'll all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 als het maar op. Geef een lach, vertel een leuke mop.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 Make money, make money, Ik ben met mijn jam bro. Jij weet zijn niet One. Jij weet alles één one. Jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigger. je deed lang meer real. You'd zeg het je net de jump in. Ja, nu gaan we heel hard plaan, gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik, non stop in mijn hoofd. Niemand gaat dit doen en ik ben liever zo blauw. Ja, nu gaan we heel hard plaan, gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik, nog stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever weer solo Ja, ik ga een heel hard plop gaan stoppen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo We werken heel, ik heb nog dan in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever weer solo Kleine soldaatje, deze is voor jou Kleine mini Yes Ed Het is je daddy, en deze is voor jou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 The rotation on my phone, and I don't want it to stop. Zegt, zonder woorden weet je onze liefde die is echt Samen solo Nee ik wil je niet meer delen in de van de Ik voel je Als zijn we weg van elkaar Seconden worden uren en een mafeltas Ja ben altijd bij je Nee dit gevoel gaat nooit vervelen op in de van hey. de hemel. Ik hoor je Steeds weer op Steeds weer opnieuw Je liefde Staat op me Staat op me Als jij Tired of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 Om het kan geen route te zijn Nou sao, en we blijven zo out totdat we kapot gaan. Maar man, kan ik geen papi. Want ik ga pas naar huis als het licht is. Nu hier? sta je hier? Nu sta je hier? Nu sta je hier? Waar sta je hier? Waar sta je sta je hier? sta je hier? Waar sta je hier? sta je hier? sta je hier? Better yet, a team. I got magazine. Shut it back it up for my Ed and Clean. Better yet, a team. I got magazine. Shut it back it up for my Ed and Clean. I'm a drunk, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a I'm a U snel naar huis toe Zeg een gedag in stereo Soms huilen van het lachen Gelukkig niet van verdriet Hoe kan dat dan ook anders Als je zo als ons geniet Want dit is het eind Van de show het was een mooi feestje op je radio Altijd leuk dat je luistert Zo dus goed voor de film De volgende keer Ik yes. ben blij en gelukkig te doen wat ik doe Ik heb de vrijheid om zelf te bepalen Ik kies zelf waar ik heen ga en ik kies ook hoe Er is geld om een huur te betalen maar de avonden duren wel zo lang alleen En ik mis soms een arm moment En om samen de lasten te dragen Omdat ik anders alleen dansen zou Nu hoef ik het niemand te vragen De avonden vliegen nu zo snel voorbij Zolang jij muziek maakt met mij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 het ligt in de ansla. We hebben een schuitje. Is onze ja.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 ze dreven de deur uit op hun tafelboot. En we hebben een boomboot. en ligt in de afstoot. We hebben een sluitje, die Is ons iets En ben je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 en we hebben een boom het ligt in de zo. we hebben een schuitje, die is ons ideaal.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 Step, kom dans met mij Ga ze proberen De salsa en de rumba De samba en dan bada Bij zij aan zijn. Al dans je heel de avond door Ik zet mijn beste beentje voor Ik zal je krijgen en pak mijn kans Dans met mij de laatste dans Wanneer dans je eens met mij Ik wist niet wat me overvast Ben je eens met mij, zoveel mensen in de zaal Liedje, dat de dendert uit het de jukebox Een vast tot een sloofox, je zegt het maar Een melodietje, de tango of bolero De mambo of flamenco, bij met elkaar Al dans je heel de avond door Ik zet mijn beste beentje voor Ik zal je krijgen en pak mijn kans Dans met mij de laatste dag Wanneer dans je eens met mij? Wist niet wat me overkwam. Je kwam voorbij en zette mij in vuur en vlam. Wanneer dans je eens met mij? Zo de mensen in de zaal. Niemand danste zoals jij. Het was niet normaal. Wanneer dans je eens met mij? Wist niet wat me overkwam. Je kwam voorbij en zette mij in vuur en vlam. Wanneer dans je eens met mij? Zo de mensen in de zaal. Niemand danste zoals jij. Het was niet normaal.